Bij Slam, kans op een onvergetelijke trip voor jou en drie vrienden naar Las Vegas. En waag de gok van je leven. Maandagochtend een nieuwe ronde. Nix marathon, Thomas van Empelen. Een uur lang in de mix bij Slam, abonneer Zijn versie van Groove Amada, My Friend, hoor je nu in de mixmarathon. Whenever I'm down, I call on you my friend, I help in hand you lend in my time of Joyce is erbij hoor, hij zegt. Die stuurt Vegas plus haar leeftijd deze kant op in de Slam-app. En voordat je dat ook gaat doen. Vanaf maandag weer kans op een reis naar Vegas. Laatste weekie gaan we in de finale week. En dan gaan we erachter komen wie er vandoor gaat met die reis naar Las Vegas. 2026 euro casino te goed, rood of zwart. Vanaf maandag weer bij Slam. De reis van je leven, kunnen we misschien wel zeggen. In de mix, Bolier... Jury zegt lekker wakker worden zo. Uh, Michel Oldehaven die vraagt nog: Goedemorgen, Thomas. Van wie was uh, net die lekkere versie van Whenever I'm Down? Ja, dat was de Groove Amade versie van De Man die een Uur hoort bij Slam nu. Bolier, zijn remix van My Friend. Dit is hem, de onvervalste Mix Marathon. Kezig. Misschien word jij wel de nieuwe David Hasselhoff of de nieuwe Pamela Anderson. Wat ik niet bedoel als een belediging trouwens. Maar uh, het zou kunnen, namelijk de Amerikaanse Omroep Fox... houdt open audities voor de komende reboot van de serie Baywatch. Uh, denk aan uh, figurantenrollen, terugkerende personages, vaste rollen... strandwachten, strandgangers, barpersoneel. Je kan het allemaal zien. Uh, 18 februari moet je dan naar uh, Los Angeles. Dan zijn de audities voor Baywatch. Hij ja. nou, zei vanochtend al, maar dat romige lichaam van mij uh, op het strand. Reddend, ik, ik weet niet of het toch helemaal zou passen. <laughs> ja. Wel een goede stok achter de deur om een paar kilo kwijt te raken, toch? Even eerlijk. Dit is een de free party van het weekend. Mix marathon in de mix. Sabolier. we hebben nog even tijd voor het uh... filejournaal. Eén vertraging, op Flitsmeister. Dat is de A50 Apeldoorn-Zwolle. Tussen Apeldoorn-Noord en Fasen Word je 20 minuten uitgefaseerd. En één flitser van de snelweg A16 Doordrecht richting Breda bij Moerdijk. Ach, dat lieve Moerdijk. 45,7. Temperatuur zacht met 7 tot 11 graden. In het oosten redelijk bewolkt, in het westen af en toe wat zon. En voor de rest een prima winterdag. In de mix hier bij Slam: het is Bolier. you know how i feel it's a new dawn it's a new day it's a new life oh. Bij <laughs> ja, ik vind het zo mooi. Misschien meegekregen, misschien niet. Maar Trump heeft toch zijn uh, mode, uh, Nobelprijs kunnen krijgen. En namelijk de oppositieleider in Venezuela die, die kreeg die Nobelprijs. Die heeft hem aan Trump overhandigd. <laughs> de Nobelprijscommissie heeft nog wel gezegd dat de prijs niet uh, transferbaar is. Nee, duidelijk. En voor de rest in Australië gaat het goed met het uh, sociale media. verbod voor kids onder de 16. In totaal zijn daar al 4,7 miljoen accounts rondom social media offline gehaald. om uh, jeugd toch al een goede opvoeding te geven. Uh, je kunt het eigenlijk iedereen hè? geen social media, want het is zo verslavend. En dat ik er wel anderhalf uur op zit, denk ik per dag, minimaal. En maar scrollen, en maar scrollen. Hey, richting het weekend zijn hey, dit de beste beach voor je kiezen. Het is bolier in de mix bij Slum. Een beetje een smerige vent eigenlijk in BB voor Liefde van, ik denk alweer een dikke anderhalf jaar, twee jaar terug of zo. Mountain Joy en Dani Zelfstra, Joy van de Suite uit BB voor Liefde, zijn in verwachting van hun eerste kindje. Dat delen ze op Insta. Ach, wat lief, dat is toch gezellig. Hey, ondertussen berichten in de slam inbox tijdens de Mix Marathon, Bollier in de Mix. Marco Hocker die reageert, ik dacht dat ik op de dansvloer van het Sieraad stond. Maar nee, ik zit toch echt op de A29, even twee keer knijpen. Juri, laat weten, het lijkt Tomorrowland wel wat heerlijk wakker worden. Uh, rood is er ook bij. De Slam Marathon is gaande Lekker hoor. Doet me denken aan old school trends vibes. Lekker. En Noutster, die houdt het heel kort. Die heeft idee dat hij er bij State of Trends is. Hij stuurt heerlijk in de Slam app. En uh, het mooie is, de Mix Marathon is finger good vandaag weer. Het is uh, gigantisch wat we in de line-up hebben. Uh, Tim Hox komt langs om zijn beste platen te draaien. Vriend van de zender om drie uur. Uh, Frankie Wizzardo doet zijn pre-party van zijn concert. Wat hij morgen geeft in... De Ziggo helemaal stijf uitverkocht. Frankie, hebben wij om vier. Natuurlijk om 12 Mix Marathon Request. De beste platen in de mix bij Slam. Vater González, kennen we die nog? Om elf straks. Sam Veld om 9. En straks, na het nieuws van 8 uur... hebben wij Sjaos, je weet wel, van Love Tonight. Australiërs, zometeen hier, helemaal ondersteboven van... Dit is Slam. Met nog een goed stuk bolier in de mix. Zometeen. Ja, je kan ze kennen van die grote... Shows Love Tonight. Uh, Won't Forget You hadden ze ook nog. En zometeen hebben wij ze een uur lang in de mix. Australiërs Shows. De Slam. Slam Mix Marathon. Elke vrijdag. 24 uur. In de mix.